NOS Radio in journal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het voelt aan als een maandag, maar het is toch echt de dinsdag. 14 juni. Goedemorgen. Steeds meer landen erkennen de opstandelingen in Libië... als de officiële vertegenwoordiging. We vragen minister Rozantaal van Buitenlandse Zaken... hoe het kabinet daartegenover staat. Spraak, vragen we gelijk maar hoe er wordt nagedacht... over het beleid ten aanzien van Syrië. Want het geweld tegen de bevolking lijkt nog verder toe te nemen. Nicole wat doet verslag. En we praten door over Syrië. Dat doen we met Arabist Leo Kwarten. Minister De Jager van Financiën zegt nog niet toe... om Griekenland definitief te steunen. Maar hij waarschuwt tegelijkertijd ook voor een miljardenstrop als er geen extra steun komt... Over het standpunt van de PvdA die het kabinet nodig heeft voor een meerderheid in het parlement... praten we met Kamerlid Ronald Plasterk. En hoogleraar monetaire Economie die komt vertellen of er eigenlijk wel iets te kiezen is... als het gaat om hulp aan de Grieken. De transportsector komt vandaag met een pakket maatregelen... om de criminaliteit terug te dringen. Maar Robin Visser verdiept zich vanochtend in de vrachtwagendiefstallen. Jonge wetenschappers maken zich zorgen over bezuinigingen van het kabinet. Wilmaakster Hetting Honigman wordt geëerd in Parijs. Honigman is zeer vereerd en wij spreken daar straks. We kijken ook nog even terug op Pinkpop. Het Muiderslot gaat stukken uit de collectie verkopen aan de hoogstbiedenden. En zeegraszaaien. Dat gaat zeker niet zomaar. In het Radio 1-journaal tot half tien hoort u daar meer over. U kunt ons volgen via internet, nos.nl. Of Twitter, onze account daar is NOS Radio 1. De ChristenUnie keert zich als derde partij nu tegen het plan van minister De Jager van Financiën om meer geld aan het noodlijdende Griekenland te geven. Ook gedoogpartner PVV en oppositiepartij SP willen niet dat Nederland nog meer geld aan Griekenland leent. Kamerlid Carola Schouten legde in Knevel en Van den Brink uit waarom de ChristenUnie tegen is.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 Dan uh, kan Griekenland zijn schulden niet uh, terugbetalen. Dat is een acuut probleem voor iedereen die die schuld heeft. Het volgende probleem wat je hebt, is dat we meer landen hebben in de problemen. Ierland, Portugal, misschien Spanje. En, en dat je dan ook bij die landen de mogelijkheid krijgt dat ze zeggen... ja, wij gaan ook onze schulden niet, uh, niet terugbetalen. En dan wordt het wel een heel groot gat. De schulden van Griekenland zijn volgens Schouten van de ChristenUnie... te groot om nu nog terug te kunnen betalen.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 VVD Habers is falikant tegen het idee om de Griekse schulden kwijt te schelden. Vergelijk het met iemand die een eigen huis heeft met een mooie overwaarde. Die komt in de problemen, verliest zijn baan, kan dat niet meer afbetalen. Het is eigenlijk alsof je tegen zo iemand zegt, weet je wat, je hypotheek schelden we je vast kwijt en je hoeft nog niet je eigen huis te verkopen. Dat is wat u doet met Griekenland door te zeggen van, nou ja, je hebt zelf nog lang geen orde op zaken gesteld, maar we gaan toch vast je schuld kwijt schelden. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de financiële steun aan Griekenland. U hoort daar meer over deze uitzending. Steeds meer Syriërs vluchten de grens over naar Turkije... om een veilig heenkomen te zoeken. Zoals deze man die met Al Jazeera sprak. Hij vertelt dat het leger gisteren op iedereen schoot en dat hij geraakt is. Zijn neef is omgekomen. Omdat hij niets meer heeft, is hij naar de Turkse grens gekomen. We were besieged at Jisr. We were being hit. We couldn't leave. They shot at everyone. I was shot in the chest. My cousin who was with me died. We were left with nothing. That's why we came to the Turkish border. De Syriërs vluchten voor het hardhandige optreden van het Syrische leger in de noordelijke stad, Yisir al-Sugur. Het leger lijkt nu ook op te trekken naar andere steden in Syrië. Française Christine Lagarde en de Mexicaan Augustine Carstens zijn officieel geselecteerd als kandidaten om de hoogste baas van het Internationaal Monetair Fonds te worden. Mexicaan Carstens denkt dat hij weinig kans maakt. The chances that uh, Ms. Lagarde will be managing director are quite high. At this stage, I can say that Europe is not playing the game according to what they claimed in the G20. Why? Because they supported the candidate even before she was a candidate. And I, I'm not uh, fooling myself. I mean, it's like starting a soccer game with a 5-0 score. Mexicaan vindt dat juist iemand die niet-Europees is... het IMF zou moeten leiden. Als een Europeaan de Europese schuldencrisis moet oplossen... zou er een kans op belangenverstrengeling zijn. IMF-post is vakant sinds het opstappen van Dominique Strauss-Kaan. Hij wordt beschuldigd van aanranding van een kamermeisje. Jonge wetenschappers van de Koninklijke Academie van Wetenschappen... hebben een protestbrief gestuurd aan het kabinet. Ze zijn tegen de plannen van het kabinet... om wetenschap vooral in te zetten voor commerciële toepassingen.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 Nobelprijswinnaars die hebben ook dingen ontdekt of opgeleverd. Pas na heel langdurig fundamenteel onderzoek kwam er in één keer iets uitrollen. Waar ze er niet van hadden gedacht uh, dat het dit zou zijn. Ondanks alle bezuinigingen hoort Nederland nog steeds bij de wereldtop. Maar ja, de rek is er nu wel uit, denkt deze filosoof. Je moet misschien beter denken aan een soort reactorvat. Een soort ketel waarin het alles staat te pruttelen met een vuurtje eronder. En het vuurtje is fundamenteel onderzoek. En als je dat vuurtje nou iets lager draait, op een gegeven moment gaat er niks meer borrelen, dan houdt het allemaal op. Fundamentele wetenschap wordt volgens de wetenschappers industriepolitiek en verliest daarmee juist de rol als aanjager van innovatie. Op een donorconferentie in Londen is 3 miljard euro beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking. Daarmee kunnen 250 miljoen kinderen voor 2015 worden ingeënt. Dat zou 4 miljoen sterfgevallen voorkomen. Microsoft-magnaat Bill Gates zei dat het de eerste keer is dat kinderen uit ontwikkelingslanden dezelfde vaccinaties krijgen als kinderen uit rijke landen. Gates zegt er namens zijn stichting 1 miljard dollar toe. It really is in the of equity. Dit is een heel belangrijk dag. Now our foundation uh, wants to do its part. And so I'm pleased to announce to you that we're pledging an additional billion dollars uh, to... het Belangrijkste is nu dat er een sterk logistiek systeem komt, zegt deze Zuid-Sudanese minister van Volksgezondheid. De vaccins moeten op de juiste plek terechtkomen. En dat zal nog niet meevallen. You need to have a very, very strong transportation system in place... Te zorgen dat de vaccins is waar ze supposed to go. And have you have seen it? It's not an easy task. You know, you have to hire uh, the airplanes. You have to hire Nog steeds sterven drie keer zoveel jonge kinderen aan longontsteking en diarree dan aan de gevolgen van AIDS. Vaccins zijn beschikbaar, maar voor veel ontwikkelingslanden onbetaalbaar. In een seksclub in Doetinchem is een prostituee doodgeschoten, zo begrepen wij van de politie. Wij kregen een melding dat er een schietincident had plaatsgevonden in het Eroscentrum hier in Doetinchem. Direct is politie en ambulance ter plaatse gegaan en bij hun komst bleek een van de medewerkers van het Eroscentrum dodelijk te zijn getroffen. De dader of daders wisten te ontkomen, met een politiehelikopter werd er gezocht. Er is een uh, onderzoek ingesteld naar de verdachte of de verdachten. En rond half negen hebben collega's van de politie Gelderland-Midden... in Arnhem twee mogelijk betrokkenen kunnen aanhouden. De rol van de aangehouden man en vrouw wordt nog onderzocht. De omgeving van de seksclub is vanwege het onderzoek afgezet. Tijdens de schietpartij waren meerdere mensen in de club aanwezig.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 Op het Veluwe meer is een surfer om het leven gekomen. De kustwacht. De bemanning van een jacht zag op een gegeven moment een onbeheerde surfuitrusting, een surfplank en een surfzeil. Die hebben dat gemeld bij het kustwachtcentrum in Den Helden. En na een korte zoekactie hebben wij de surfer in het water aangetroffen. Direct is door de reddingbootbemanning gestart met de reanimatie. Later op de kant overgenomen door een ambulance. Maar helaas is later op de dag de surfer in het ziekenhuis overleden. Daar hadden de reddingsmaatschappij onder meer te maken met boten met motorproblemen en een jacht met brand aan boord. Nog even de beurs. Het koersverloop in Wall Street was wispelturig. Na een hogere opening gingen halverwege de beursdag vrijdag de koersen toch weer omlaag. Mm, ze eindigden op het niveau waarop de vorige beursweek werd afgesloten. De Jones van 30 grote fondsen sloot één puntje hoger en de Nasdaq ging 0,2% omlaag. In Azië wordt al gehandeld, daar staat de Japanse Nikkei momenteel op een kleine winst. En tot zover het nieuws overzicht. U kunt het nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u de podcast.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 Always picking on me That's him on his knees I know that's him Yelling seven come eleven down In the boys' gym Charlie Brown Charlie Brown He's a clown That Charlie Brown He's gonna get caught Just you wait and see Why is everybody always picking on me? Who's always riding on the wall? on me. Blauw was staat van de coasters. Oprichter Carl Gardner. overleed gisteren op 83 jaar geleefd. Hij was trouwens al geruime tijd ziek. Kwart over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor de eerste keer voor deze ochtend schakelen met Mark Robin Visser. Ik ben nu wel heel benieuwd waar je bent, Mark Robin. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Het wordt een mooie dag vandaag en ik heb besloten om deze mooie dag te beginnen op, ja, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, op wat minder mooie plekken van Nederland, namelijk uh, een parkeerplaats. Ik heb hem vooral geparkeerd, Marcel. <laughs> Langs de snelweg dan ergens? Langs de snelweg, ja, ja zeker. Nou, de parkeerplaats... waar, Ja, nee, precies. Ja. Sommige mensen die doen dat voor hun lol. En in de vakantie is dat natuurlijk ook uh, altijd fijn. Hè. Dan krijg je zo'n zo vakantiegevoel. Maar voor sommige mensen is een parkeerplaats gewoon werk... Goedemorgen. Super, goedemorgen. U bent, ja. uh, dit is uw werkplek eigenlijk? Ja, dat klopt, helemaal. Ja. Ja. Ja. Nou ja, niet echt hier, maar... Nee, nee, nee, nee maar ik kom regelmatig toch wel hier terug. U heeft er beroepsmatig mee te maken? Ja, ja duidelijk, ja, ja. ja. En het is natuurlijk een groot voordeel dat we hier staan. Aangezien, uh, ja, in het dorp Dan heb je last van... Uh, ja, Je weet hoe het er gaat. Uh, je auto besmeuren en uh, ja, een stukje veiligheid hierin. Een stukje veiligheid, want u bent... Chauffeur, u bent ik een beroepchauffeur. Ja, ik moet morgens kunnen rijden. En dat ik niet uh, mijn auto, dat, die, uh, ja, dat ze er wat aan gerommeld hebben, laat ik zo zeggen. En u bent gewoon met uw eigen autootje, ja, ja, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. Bent dadelijk, u hier naartoe gekomen? Ja, ja duidelijk. Heeft ja. een rugzakje bij? Ja, duidelijk. Ja, voor met de papieren erin? Voor vandaag, alles, ja. Alles. En welke, welke vrachtwagen is nou van u? Uh, deze, deze DAF? Deze hier. Ja. Deze. Nou, ik zou zeggen. Be betreed uw uh, paleisje, werk ze vandaag. Dan ga ik even verder praten met Marco plezier, Want deze parkeerplaats is, dat is geen algemene parkeerplaats. Deze parkeerplaats is van u. Die is van uh, de maatgroep, ja, dat klopt. Ja. Ja, waar u de baas, uh, waar u manager van bent. Ik ben manager van de parkeerplaats, ja. Deze parkeerplaats met die prachtige uh, DAF van deze meneer... die is beveiligd met uh, elektrische uh, uh, hekken... Ja, hekken met dat pauwvenster op en we hebben camera's en uh, goede verlichting. En dat is de basis van onze beveiliging. Yeah. Met daaromheen nog wat, uh, wij noemen dat triggers. Triggers. Ja, maar daar gaat, gaat u natuurlijk niet te veel over vertellen. Daar ga ik helemaal niks over vertellen. Dit is dus iets anders. Daar gaat de vrachtwagen van, uh, van meneer. Die gaat op, waar gaat u trouwens heen? Ik moet even vragen. Waar gaat, waar gaat, u, waar gaat u heen eigenlijk? Ik ga de eerste de en ik uh, lossen ja. en dan laden. En dan uh, waarschijnlijk naar Kampen toe. En wat, wat laat en lost u allemaal zo? Uh, PVC-hulpstukken. PVC-hulpstukken? Ja, die worden bij ons geproduceerd in de fabriek. Bij de firma Nijloblast. Ik zou zeggen, een goede reis. Ik dank u vriendelijk hoor. En let goed op de lading. Komt helemaal met elkaar. <laughs> ja, nou, die meneer die maakt PVC-hulpstukken. PVC en dan zou je denken, nou... Uh, dat zijn dan niet de duurste spullen, maar ik denk wel dat uw parkeerplaats... dat die toch echt gemaakt is voor de vrachtwagens met de kostbare ladingen. De mensen die bang zijn dat die gestolen worden. Ja, we hebben twee doelgroepen. Eén uh, doelgroep is inderdaad de, de, uh, de vrachtauto's die uh, niet in het dorp kunnen parkeren, stad. Uh, omdat daar uh, parkeren tekort te is. En de andere boden. zijn de vrachtwagens waar de breedbeeldtelevisies televisies waarin dat kostbare lading in staat. Ja, klopt. Ja, goed, goed uh, ja, uh, ik, ik ben hier op deze parkeerplaats uh, terechtgekomen... Uh, omdat er uh, vanmiddag aan minister Opstelten van Veiligheid een rapport wordt aangeboden... over de toestand van de parkeerplaatsen in Nederland. En ik ben eens even in de cijfers gedoken. Uh, per jaar is er toch zo'n 350 miljoen euro schade aan vrachtwagens aan lading... Vrachtwagens die opengemaakt worden, met, met messen worden, worden de dekzeilen. En, en daar springt u eigenlijk op in met deze parkeerplaats? Ja, daar zijn wij uh, zeven jaar terug uh, op ingesprongen. Toen is het idee ontstaan en de, de parkeerplaats zelf is nu uh, vijf jaar uh, operationeel. Zien... Goedemiddag, tot ziens. Ja, Even zwaaien. Ja. <laughs> en we zien eigenlijk een, een groeiende behoefte aan... Ja. Uh, wat kost het nou om hier, uh, om hier een nachtje te mogen overnachten bij u? Uh, 1 euro per uur. Inclusief nou, BTW. Dat is goedkoper dan parkeren in, uh, in Amsterdam. Ja, alleen. <lacht> alleen, <lacht> alleen we zijn nu niet in Amsterdam. <lacht> nee, uh, en sommige uh, pa partijen in de sector vinden dat nog te duur. Dus dat. Uh, goed. Daar gaan we later uh, uh, verder over praten. En ik ga ook nog even met meneer Pleizier kijken hoe hij hier een beetje plezier in de zaak begint uh, te brengen. En hoe hij de chauffeurs vermaakt. Tot straks vanaf deze bewaakte parkeerplaats in Alblasserdam. Mark Robin Visser over de sector die een euro per uur nog te duur vindt voor de bezuiniging. Voor de beveiliging, maar vandaag wel met een pakket aan maatregelen komt. Om zich tegen criminaliteit te weren. Tien minuten voor half zeven. We gaan naar Pinkpop. De Foo Fighters sloot het gisteravond af in de regen. Nee ik te horen weggaan naar iets heel anders, namelijk naar Spanje. Voor de Spaanse kust bij Almería, doen, doen 170 Nederlandse militairen mee aan de zogenaamde Frontex-operatie. Deze missie, ingesteld door de Europese Unie, is bedoeld om Afrikaanse vluchtelingenbootjes op zee te onderscheppen. Correspondent Rob Soutberg mocht even meevaren met een van die deelnemende mijnenjagers. Nou, brug begrepen, dan kan hij losgegooid worden. Varen jullie al lang in dit gebied nu?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 Als je beseft uh, dat deze mensen huis en haard verlaten hebben en alles in het werk stellen om uh, een hele gevaarlijke oversteek hier te doen in kleine bootjes, dan kan je zonder meer zeggen dat uh, ja, deze mensen die, uh, die moeten op de een of andere manier geholpen worden. Wij zorgen dat ze gewoon uh, veilig door de Civil opgevangen worden en dan pas uh, in het Europese vasteland uh, verdere afhandeling krijgen.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 dat je er toch iets mee kan doen. Maar geen makkelijk werk? Um, het zal makkelijker zijn om, om over mijn te duiken. Dat sowieso. Medulla, Medula. Dit is Bravo One, krijg je hier te zien hoe het zou kunnen gaan. Betekent, er wordt een rapport kendereen. gemaakt vanaf de brug... dat er een bootje met immigranten gesignaleerd is... dat er 1, twee bootjes liggen.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 Vorig jaar werden bijna 1400 illegale immigranten voor de zuidkust van Spanje onderschept. Dit jaar, na een maand van de Frontex-operatie, zijn 211 immigranten gedetecteerd. Ook mensensmokkelaars werden gearresteerd. Afkomstig uit Gambia, Algerije, Nigeria en die voorkust. Het NLS Radio 1 de avontuur van Ruud Gullit in Tsitsenië is na vandaag misschien ook alweer voorbij. Heeft de voorzitter Ramzan Kadirov van zijn club Terek Grozny... op de website van de club geschreven. Als Grozny de volgende wedstrijd verliest, moet Gullit vertrekken. En die wedstrijd is vanmiddag om kwart voor vier. De correspondent Kiesje Hekstra vertelt wat er aan de hand is in Grozny. Ja, de eigenaar van Terek Grozny en ook president van Tsitsenië... Ramzan Kadirov die heeft via de website van Terek Grozny laten weten... heel erg teleurgesteld te zijn in uh, trainer Ruud Gullit... En uh, dat gaat er hard en toe wat hij daar zegt. Hij zegt, Terk heeft nog nooit zo slecht gespeeld. Het gespeeld. spel is onherkenbaar. Groot uh, Gullet stelt de sterspeler Pavlenko niet op. Hij komt niet op de trainingen. Hij is te laat. Hij is meer in het nachtleven van Grozny te vinden... dan dat hij op, uh, de, op het veld staat. Kortom, wordt om een enorme lijst met klachten van uh, Ramzan Kadirov. En hij drijft ook, als Gut Gullet niet drie punten haalt uit Perm dat hij dan ontslagen wordt, want uh, de opdracht was aan Ruud Gullit... kom bij de eerste vijf, dan mogen we Champions League spelen. Ze staan nu op de veertiende plek en dat is nog twee plekken lager dan vorig jaar. Ja, nou, dat gaat niet zo best. Dus al die boze woorden kan je maar beter serieus nemen. Ik denk dat, uh, dat het afgelopen is voor Ruud Gullit. Want als uh, de, de president van Tietjenië en eigenaar van de club zich zo negatief uitlaat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 Andere trainer Michel Prudhomme gaat definitief weg bij FC Twente. Belgisch akkoord met Al-Shabaab uit Saoedi-Arabië. Een van de redenen van zijn vertrek zou zijn dat hij in de Nederlandse pers nogal is aangepakt. Zo noemde Johan Derksen hem een dorpsgek vanwege zijn gedrag langs de lijn. Maar dat kan volgens Prudoms assistent Jurie Milde, ook voetbalanalyst, niet de reden zijn. Ja, maar ja, om nou, om nou. omdat Johan Derksen of uh, Juri Mulder of uh, weet ik veel, wie, wel welke analist, als een, een, een, iemand een dorpsidioot noemt, moet je, daar moet je toch niks van aantrekken. Je dient je sowieso daar niet van, van voetbalanalistie niks aan te trekken. Hoe ver vind je dat je mag gaan als analist uh, richting een trainer? Uh, nou, zover zo mogelijk. Hoe, ver, hoe verder, hoe beter. Dit is een vraag. Die gaat. Uh, die gaat uh, zeg maar, aan de kern van waarom. Wat, het an, wat iemand tot een analyticus maakt. Daar zal ik eens even een antwoord op bedenken. Nee, kijk. Uh, uh, als het namelijk niks is. Dan zeg je dat het niks is. Dus je moet zeggen. Uh, uh, hoe het is. En, uh, en. En dan mag je. Zeg maar. 10, 15 procent wel overdrijven. Dus. De Russische Russen speelden gisteren een bijzondere partij... op het grastoernooi in Rosmalen... tegen de als uh, tweede geplaatste Russen in Kuznetsova. Als ze voor vier uur zou verliezen... kon ze zich nog inschrijven voor de kwalificaties van Wimbledon. En dat gebeurde. Ros, Rus verloor. Kansloos. Dat gebeurde niet opzettelijk... want ze baalde behoorlijk van dat verlies. Uh, de eerste set toen uh, speelde zij gewoon beter. Ze had een goede slice, goede dropsets, en, uh, ja, Bij mij lukte het net allemaal niet. In de tweede set kwam ik er veel beter in. Alleen uh, mijn service... Uh,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 Arantia Rus was dat, was in gesprek met Jan Rolfs. Ze speelt in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon vanmiddag... tegen de Franse Olivia Sanchez. En Michaela Krajicek moet als eerste afrekenen met Valeria Savinic uit Rusland. Thomas Schorel en Igo Seisling hebben gisteren de eerste ronde al overleefd En Seisling treft dan vandaag in de tweede ronde Ivan Navarro uit Spanje. Schorel moet het opnemen tegen de Australiër Bob Cuccione. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de hoogste functie bij het Internationaal Monetair Fonds... zijn de Franse minister van Financiën Lagarde en president Carstens... van de Centrale Bank van Mexico overgebleven. Het IMF-bestuur heeft de topman van de Israëlische Centrale Bank... Fischer van de lijst gehaald vanwege zijn leeftijd. Hij is 67 en volgens de regels van het IMF... mogen kandidaten niet ouder zijn dan 65...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 Het wordt morgen warm met temperaturen van zo'n 20 graden aan zee. en 3 tot 24 graden in het oosten van Nederland. AMB Verkeersinformatie. Hij is begonnen de ochtendspits, maar nog geen opvallende files tussen de acht hier staan. Ja, de enige die er een beetje uitspringt is de A20 Rotterdam-Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Een stappen teller? Business zoeken.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 Vroege Vogels TV. Duurzame paling. Bestaat dat eigenlijk wel? Natuurfotografie is kwestie van geduld en goede camouflage. Ooievaarsringen op 50 meter hoogte. En een prachtige slotentuin in de rubriek tuinreservaten. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV om 10 voor half acht bij de Vara op Nederland 2.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Oost-Libië zijn de scholen nog altijd gesloten. Ze zijn al dicht vanaf februari. Toch gaan er wel kinderen naar school om te spelen, om computerles te krijgen. Om, of, of om te leren over de revolutie. Antja Melissen, verslaggever van de Wereldomroep, ging kijken op zo'n school. Oh. Het van de school lopen ook kaal binnen, worden we onthaald met veel lawaai, Maar nu zijn ze ook meteen weer stil als ze het hoofd van de school zien. Dat is een mevrouw die staat hier uh, streng naar ze te kijken. Wat is je naam? Fatma Bouchieba. Het is een soort tijdelijk schoolprogramma waarbij ze inderdaad spelen, kleuren, maar ook leren over de revolutie. En de reden dat de scholen niet open gaan, want het is verder best veilig in Oost-Libië, in Benghazi, is dat uh, ze solidair willen zijn met de rest van het land, waar de scholen wel nog dicht zijn. In dit lokaal uh, zitten heel veel leerlingen ook met uh, revolutionaire petjes op. Waar komt die vandaan? Uit Nederland. Ja. Hollanda. Nee, Hollanda. Wat we net hoorden was het Libische volkslied. Uit de kelen van de kinderen van een jaar of zeven. Een computerlokaal is er ook bij deze school. en Ik zie hier op de mooie platte schermen kinderen de nieuwe revolutievlag tekenen. Rood boven, zwart in het midden, groen onderaan. Wat is je naam? Safa. Maar dit is niet een school schoolprogramma, is het? Ja, het yeah, is niet like een normale school. Like we just came here, like learning a lot of stuff, just in having fun. Het is meer tijdverdrijf dat wij hier zijn dan dat we nou echt serieus iets aan het leren zijn. Maar was het niet leuk juist om uh, thuis te zijn? Het begint heel boring, like, at home. Like, just home, like nothing. You just want to go out. Like, now there is no government. You Ik ben blij dat ik nu in ieder geval hier kan zijn, want thuis werd het heel erg saai. En vooral de meisjes ook uh, werden en worden binnengehouden uh, vanwege de situatie. Want er is nog geen officiële regering. Er is nog best wel veel criminaliteit in de stad. En ja, dan ga je toch vervelen. Maar ben jij ook bang, nog wel op straat? Ja, just a good trade. Like, there is no government. Like, je kan, like, hanging out like with something like everyone he has a gun, bullet, like you can shoot you anytime. But we know that the price of so expensive. Ja, ik ben wel bang, want ja, er is geen officiële regering. Er zijn vooral veel mensen met uh, wapens. En die schieten ook nog alles in de lucht of op iets anders. En je kunt maar zo geraakt worden. Maar ja, dat is de prijs die wij betalen op dit moment voor de vrijheid. Want uh, uh, vrijheid is duur. Hoe oud are you? I'm 13. And where did you learn your English? Like, I'm just watching TV a lot. Like I loved it and I learned it. Like I watching TV, like some songs. Just I want to learn this word, I take this word. Like. is dus 13 jaar oud heeft nooit in het buitenland gewoond, maar heeft al haar Engels geleerd uh, ja, van de tv, uh, van liedjes. En alles opgezocht dat ze tegenkwam. There's a three month, like come on, go. Voor <laughs> Gaddafi, yeah. Yeah. Yeah. ja. Dat is waar ze op wachten, dus het vertrek van Gaddafi. En dan zal ook alles weer op deze scholen normaal moeten worden. En intussen is de speelplaats gevuld met uh, een paar honderd kinderen. We hebben weer revolutieliedjes zingen. Het wordt ze met de paplepel ingegoten. Je moet de revolutie steunen. Je moet tegen Gaddafi zijn. En er staan een paar volwassenen als dirigent van dit soort liedjes. Gaan. Dus nog wel naar school, maar niet om daar reguliere les te krijgen. In het oosten van Libië wordt de reportage van Handjaap Melissen. Acht minuten over half zeven, dan naar Pinkpop. De Foo Fighters sloten gisteravond het festival af in de regen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het festival was opnieuw uitverkocht. En of dat de komende jaren ook het geval zal zijn? Directeur Jan Smeets is daar bezorgd over. Vooral door de komende verhoging van de BTW op de kaartjes, merkte Jeroen Wielaert. Tim Knol was een van de sterke krachten van Eigen Bodem. <middels> Boefmodder Stal de Show van Coldplay. <middels> en de Foo Fighters waren een passende afsluiter... naar een toch vrij vlak festival van grote namen vol routine. Het publiek komt graag terug, ook al zullen de kaartjes volgend jaar zo'n 10 euro duurder worden. Ja, nou ja, ik denk dat we sowieso gaan komen. Maar we moeten dan wel extra gaan sparen. Ja, dus dat moet, en dat moeten de milieubesparende maatregelen zijn. Hè? Dus uh, wat minder uh, verwarming dan. Trui aanhouden in het huis en zoiets. Sparen is de oplossing. Sparen is de oplossing. Ja, ja. we kunnen niet verzichten over de mooie muziek hier. Je hoort aan de mensen, ze komen toch wel, Jans Meets. Als je een goed programma maakt, hè, kwaliteit, dat zal wel betaald worden. Maar dat is vind ik niet het uitgangspunt van, van de kritiek. De kritiek is gewoon dat je zoveel btw laat betalen door de mensen, want de mensen delen betalen die btw, die betaal ik niet dat je daarmee natuurlijk heel wat zou kunnen investeren... in diezelfde cultuur die ik hier pretendeer te brengen. Het komt niet terug in de kunst. Nee, het komt niet terug in de kunst. Ik ben bang dat ze dan nu of vandaag de dag gewoon bommen verkopen voor Libië. Maar geen zorg over het doorgaan van een 43ste Pinkpop volgend jaar... met zoveel loyaliteit, zoveel trouw onder die grote aanhang. Die is er, maar ik blijf erbij dat ik ook ik moet oppassen... Ik heb het meegemaakt zes jaar geleden, in 2005 dus. Toen was mijn programma minder. En dan zegt toch de massa, ja, maar wacht even. Dit vind ik het toch niet waard. En dan moet ik toch kritisch blijven. Betekent dat dan dat je ook veilig gaat spelen? Nee, je speelt altijd op veilig. Alleen maar toppers halen? Nee, de, de belangrijkste... Kijk, wij hebben een concept, hè. Gebaseerd op de drie P's. Een podium, een popgroep en publiek. En meer moet dat niet zijn. Maar het is wel belangrijk dat de top op het podium, dat die moet kunnen garanderen dat de full house wordt. Dan is het fantastisch om de rest, eigenlijk een, een groot fantastisch voorprogramma, dat die precies eh, aansluit op de doelstelling van Pinkpop, op het concept van Pinkpop. We hebben een rockerig programma voor een leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Wat kunnen jullie er de komende winter in voorbereiding van volgend jaar nog aan doen? dat de regering niet in zijn handen wrijft over btw-verhoging? Nou, ik hoop dat, het, dat de procedure die open van en Consoui heeft aangespannen dat die lukt. Ik heb ook begrepen dat, dat de staatssecretaris van Zwekers Limburg zoals je weet, dat die sympathiseert met het verhaal om vooral niet btw te verhogen op, op cultuur. Hij is het helemaal met mij eens, zover ik weet, dat dat niet goed is, dat dat dat dat eigenlijk slecht is. Dat, dat, dat is al heel vaak en, en heel breed is dat ingezet door een heleboel mensen. En, en ik, ik hoop nog altijd heel stiekem dat dit op zijn minst wordt uitgesteld weer. Tot volgend jaar, 43ste Pinkpop. Zal best wel weer vol lopen. Als ik een goed programma krijg, wel ja. Een bijdrage vanaf Pinkpop was dat van Jeroen Bidaard? Het gasttoernooi van Rosmalen is in het verleden door grote tennissers gewonnen. Dit jaar ontbreken evenwel de echte toppers bij de mannen. Daarentegen is er wel een zeer sterk deelnemersveld bij de vrouwen. Hey, zeg ah, maar. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Toernooi-directeur Marcel Hunsen. Het accent hier in de Rosmalen ligt eigenlijk dit jaar meer bij de vrouwen dan bij de mannen. Een bewuste keuze of een noodzakelijke keuze.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 Eerst naar de verkeersinformatie. René Passet. Goedemorgen, René. Dag, Lara. Hoe is het op de weg? Ja, het is, uh, het is weer business as usual. 14 files, uh, 50 kilometer bijna. Weinig opvallende files. Ze zijn al niet al te lang. Maar er is op de A16 wel een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda. Tussen het plein en knap het Ridderkerk is de linkerrijstrook dicht. Dus daar staat een korte file van 2 kilometer. De andere kant op staat er 5 kilometer vanuit uh, Breda. Want dat is eigenlijk de dagelijkse file. Koperdieven zijn dit weekend bezig geweest. En dat is op twee trajecten te merken op het spoor. Tussen Preda en Roosendaal zijn de treinen ontregeld. En ook tussen Diemen en Duivendrecht rijden minder treinen. Oké. Okay. En wat verwacht je verder nog in evenochtend? Ja, eigenlijk een normale spits. En dat betekent in... Uh... Ja, in dit jaargetijden eens even kijken hoor. Wat hebben we verwacht? 180 kilometer komen we waarschijnlijk op uit. En dat tennistoernooi in Rosmalen, dat gaat na de spits... wellicht voor wat drukte zorgen op de A2 bij de afrit Rosmalen. Maar verwacht daar geen lange files. Oké, okay, tot later. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U ziet ze wel langs de snelweg, die parkeerplaatsen... vol met vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs die daar hun verplichte rust staan te nemen. Daar s'nachts verblijven makker op in vissen, En dat is bepaald niet veilig. Nee, dat is bepaald niet veilig. Dat, uh, dat heb ik ook gehoord, uh, Marcel. Het gaat zo gemiddeld per jaar om een schadepost van 350 miljoen euro. Schade aan vrachtwagens, maar ook dus diefstal van lading. En daarom zijn er ook overal in Nederland allerlei parkeerplaatsen die min of meer bewaakt zijn. En daar is, ik heb hier een lijstje. Ik weet niet of jullie dat ook wisten, maar daar is dan een lijstje voor. En daar kan je op zien hoe veilig die parkeerplaatsen zijn. Het is een ontzettend ingewikkeld verhaal. Ik heb er geprobeerd erin te verdiepen. Je hebt een... Categorie veiligheid, dat wordt met slotjes aangegeven. En je hebt de categorie service, dat wordt met sterretjes aangegeven. Dan heb je nog Europese labels enzovoort. Zoek het maar uit als vrachtwagenchauffeur uh, zijnde. Nou, ik heb er maar één uitgekozen. Truck parking Nieuwland in Alblasserdam. Daar ben ik uh, op visite vanmorgen. En ik zie hier, meneer Plezier, dat u bent uh, gezegend met vier slotjes... en maar één ster. Hoe zit dat? Uh, het is inderdaad één ster. We zijn uh, gecertificeerd voordat ons restaurantje hier uh, gevestigd werd. Ja, want we zitten hier nu in uw uh, pittoreske truckerscafé. Uh, ja, klopt. En... Serveert u hier ook het broodje bal? Ja, hier wordt ook het ja. broodje bal uh, geserveerd. Uiteraard. komen ze niet natuurlijk. <laughs> inderdaad. Dus u zegt eigenlijk van, vanwege dit restaurant krijg ik waarschijnlijk binnenkort meer, meer sterren? Ja, waarschijnlijk drie of vier. Maar waar het om gaat is dat je dus... Dat hele slotjesverhaal en het sterrenverhaal en het labelverhaal... dat snapt, dat snapt. geen een normale burger toch niet? Het mag inderdaad wat, uh, wat minder ingewikkeld. Dat, daar zijn we het voorkomen eens. Ja, ja. ja. Zeg, uh, meneer Verschoor, uh, maakt u dat broodje bal zelf of uh, komt dat uit... Uh... Nee, dat broodje bal wordt huisgemaakt, ja. ja. Ja? absoluut. 100 procent rundvlees. Met extra jus? Met extra jus of pindasaus, hè, wat de chauffeurs ook graag lusten. Wat hier <laughs> nog meer is, dat is bijvoorbeeld een douche en een toilet. Je kunt die televisie kijken. Kortom, chauffeurs kunnen zich hier uh, ontspannen, zeg maar. Chauffeurs zijn vaak een week onderweg en moeten dus ook nog op hun kostbare lading letten. Nou ja, op een kostbare lading letten. Dat wordt hier gedaan door middel van uh, camerasystemen. En uh, dat werkt 24 uur per dag. Ja. En dat, je ziet het zelf ook, er staat een keurig mee met een bepaalde voltage, ontspanning. Moet je nagaan dat dat allemaal nodig is, hè? Ja, helaas wel. Uh, ik had het ook liever anders gezien. Alleen, uh, ja, de, de, de, ja, de huidige samenleving vraagt erom. Ja, de huidige samenleving vraagt erom. Ja, ik dacht vroeger ook nog wel leuk, een beetje vrachtwagen veel lekker op een vrachtwagen rijden. Maar hoe langer je erover nadenkt, hoe meer stress en, en dingen erbij komen. Ja, wel licht. Ja. Zeker als je kostbare lading aan boord hebt. Het lijkt me ook eigenlijk wel een vrij traumatische ervaring... als je je vrachtwagen terugvindt met een opengesneden doek. Ja, enige inziens wel, ja. ja Goed. Minister eh, opstelten van Veiligheid en Justitie krijgt straks een, uh, een rapport over de toestand van de parkeerplaatsen. Dat is ook de reden waarom ik hier ben. En uh, ja, Het is misschien nog wat vroeg voor een bootje wal, maar een uh, <lacht> lekker chauffeurskopje <lacht> koffie is ook, wel, uh, is ook wel lekker. Zou dat kunnen? Cappuccino, ja, lekker. Oh, dat hebben we ook. <lacht> Fijn, ik blijf ja. nog even hier. <lacht> Oké, okay. dank u. Prima. Mark Visser bij de truckers vanochtend, vrachtwagenchauffeurs... die te kamp hebben met criminaliteit in die stal. Dan naar het zeegras. De vacature voor een nieuw project van de Waddenvereniging is de deur uit. Het is niet zomaar een project. De vereniging is op zoek naar vrijwilligers die zeegras willen zaaien in de Waddenzee. In Amerika is het al een succes, maar nu wil de Waddenvereniging het ook in Nederland uitproberen. We spreken met Josje Fens, is projectmedewerker Zeegrasherstel bij de Waddenvereniging. Goedemorgen mevrouw Fens. Goedemorgen. Zeegras zaaien in de Waddenzee. Kun je, ja. je eens uitleggen uh, waarom dat nodig is? Um, nou in de jaren, voor de jaren dertig was er heel veel uh, zeegras in, de, in Nederland. En dat is eigenlijk allemaal uh, verdwenen... Uh, mede door de, de afsluiting van, uh, ja, van de Zuiderzee. Uh -huh. En het is een, een heel waardevol, waardevolle plant... omdat ze, de, de vissen zich er kunnen verstoppen. De jonge vis en... Uh, dat er dus ja, de, een kinderkamerfunctie heeft. Dus uh, ook voor commerciële vissoorten kunnen daar uh, makkelijker groot worden. Ah, en, dus het is vooral voor de visstand van belang? Nou, Onder andere en uh, ook uh, nou, ja, een, uh, een tot de verbeelding sprekende soort als het zeepaardje. Bijvoorbeeld heeft ook uh, uh, ja, zijn woonplaats eigenlijk in dat zeegras. Dus uh, ja, het is, het is, uh, voor de biodiversiteit is het heel interessant. Hebben wij het hier over groot over, of over klein zeegras? Over groot zeegras. Goed. Ja. Waarom is dat... Ik <laughs> ja, uh, lees het ook maar joh. Um, waarom is dat verdwenen? Um, nou ja, onder andere dus door, die, door de afsluiting van de Zuiderzee... door de aanleg ja. van, de, van de Afsluitdijk. En er was toen ook gelijktijdig een, uh, een ziekte... die eigenlijk in de heel Noord-Atlantische Oceaan... Het, uh, heeft huisgehouden in het zeegras. En uh, dat is de belangrijkste reden geweest dat het verdwenen is nou ja, en eigenlijk daarna had je ook uh, de, de uitrofiering, dus dat er te veel voedingsstoffen in het uh, in het water zaten en dat is voor zeegas uh, is dat ook nadelig omdat dan andere uh, planten en dieren eigenlijk sneller kunnen groeien dan het zeegas en dat is uh, een soort van overwoekerd werk. En dan hebben we even gekeken bij uh, de vacature, Wat u verwacht van vrijwilligers die zich aanmelden? Ze moeten kunnen zwemmen? Ja. Daar kan ik me iets ja. bij voorstellen. Vier uur achter elkaar zeegras kunnen oogsten. Fysiek gezond zijn. K kunt u eens vertellen hoe dat dan in zijn werk gaat? Hoe je zeegras zaait? Uh, nou, wat we gaan doen is... We gaan uh, het, het oogsten in, in Duitsland. Daar, uh, ja, daar groeit het. En eigenlijk oogsten we het op het moment dat het, uh, dat het bloeit. Uh -huh. Zodat we dus... Uh, want, want het zeegras heeft eigenlijk ja, stengels... waar de zaden dan in zitten. En... Uh, die stengels die willen we meenemen naar Nederland. Ja. Zodat de, die zaden eigenlijk nog verder rijpen in de stengel. En uh, die hangen we in een soort van drijvende zakken in zee. Dus het is niet dat we die zaadjes gaan, gaan verzamelen en dan echt gaan, gaan poten ofzo. We hangen eigenlijk de, de stengels met zaadjes hangen we hangen we in zee. Mm -hmm. En die moeten dan vanzelf uh, ja, naar de bodem zakken. Dus wat we doen is dat we het, ja, de stengels hierheen halen, omdat dat van nature uh, niet gebeurt, momenteel. En de rest willen we eigenlijk uh, door de natuur zelf uh, laten doen. Oké, okay, wanneer moet het af zijn? Um, nou, we doen het dit jaar. In september gaan we, gaan we oogsten en zaaien. En volgend jaar uh, doen we het nog een keer. En dan wordt bepaald uh, ja, hoe succesvol het was. Nou, we zijn benieuwd. Ja. Succes ja. met het project. Dank u Josje Fens van de Waddenvereniging. Het NOS Radio 1 Journaal, de Ochtendkranten televisieproducent en de mol staat het water aan de lippen, schrijft het FD. De schuldenlast van 2 miljard euro is volgens de krant niet meer te dragen. Daardoor dreigt voor de aandeelhouders Sirte, Mediaset en Goldman Sachs een strop... Ze houden er rekening mee dat de banken nog dit jaar hun leningen opeisen. Ja, dat kan Animal niet betalen. De maker van Big Brother zou ongeveer 1 miljard euro nodig hebben... om weer gezond te worden. De bedoeling was dat Animal ieder jaar een nieuwe monsterhit zou afleveren... van het formaat Big Brother. Nou, die opdracht kreeg de tv-producent in 2007 mee van zijn aandeelhouders. De hits kwamen niet, de economische crisis wel. Geluidsstress is dodelijk, schrijft de Telegraaf. Jaarlijks zouden 700 Nederlanders overlijden... door stress van langdurig geluidsoverlast. Dat zijn meer doden dan in het verkeer. De cijfers komen uit een onderzoek van de Europese Unie. Volgens deskundigen lost kost geluidshinder de samenleving jaarlijks bakken met geld. Politie moet uitdrukken tegen overlast. Amtenaren moeten de herrie analyseren. En de betrokkenen raken ondertussen zo gestrest dat de zorgkosten uit de pan reizen. Al dus een huisarts. Dagelijks komen bij hem patiënten die uitgeput zijn door het lawaai. Het kabinet trekt zich terug uit de ruimtelijke ordening, meldt de Volkskrant. De bemoeienis van het Rijk bij de inrichting van het land wordt sterk teruggebracht minister Schultz presenteert vandaag haar visie op het ruimtelijk beleid. Bevoegdheden verschuiven voor een groot deel naar provincies en gemeenten. Schultz karakteriseert haar beleid in een volkskrant... zelfs als een grote schoonmaak in de nationale ruimtelijke verordeningen. Het scheelt ambtenaren en geld... en burgers krijgen letterlijk meer ruimte door minder regels. In de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord... zijn vrouwen zich slecht bewust van de risico's... op een ongezonde zwangerschap, schrijft Trouw. Zo weten de meeste vrouwen niet dat roken slecht is voor de vruchtbaarheid. Blijkt uit een onderzoek van de GGD, Rotterdam-Rijnmond... Erasmus Medisch Centrum. Opvallend is, vinden de onderzoekers... dat dit zowel voor autochtone als allochtone vrouwen geldt. Met het programma Klaar voor een Kind, dat in 2009 werd opgestart... moet de gezondheid van pasgeboren baby's vergroot worden. Een belangrijk doel is dat stellen die een baby willen... nog voor de zwangerschap onderzocht worden op risicofactoren. Aanstaande moeders moeten bijvoorbeeld eerder naar een verloskundige. Nu gaan ze vaak pas als 16 of zelfs 24 weken zwanger zijn. Het AD schrijft nog over de nieuwste kleinste man ter wereld... Guinness Book of World Records riep een Filipijn van 59,9 centimeter zondag officieel uit tot recordhouder. Die is niet groot. Toen werd hij 18. Man nam het record over van een 67 centimeter groter of beter kleiner Nepalees. De nieuwe recordhouder kreeg vandaag geroosterde vis, varken, ballonnen en één taartje.